...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. De regio Rotterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog in het openbaar vervoer terecht... ...met de OV-chipkaart. Een jaar geleden werd de nieuwe kaart geïntroduceerd in de metro... ...en vandaag volgen bus en tram... Rotterdam is de eerste stad die volledig op de nieuwe manier van betalen overstapt. Staatssecretaris Huizinga heeft beloofd dat de strippenkaart in de rest van het land pas verdwijnt... als de chipkaart in Rotterdam probleemloos werkt. Minister Kramer pakt vier gemeenten aan omdat ze niet genoeg doen tegen asbest. Dat zijn Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Lansingerland. Volgens Kramer is het de laatste jaren veel verbeterd op het gebied van asbestverwijdering... maar dat geldt niet voor die vier gemeenten. Kankerverwekkende asbest wordt sinds 1994 niet meer toegepast in Nederland, maar het is nog wel op veel plaatsen aanwezig. De eurolanden zijn bereid Griekenland te helpen, dat zei premier Zapatero van EU-voorzitter Spanje, kort voor het begin van een informele topconferentie in Brussel. Zapatero zei niet op welke manier Griekenland wordt geholpen. Griekenland heeft een torenhoog belastingtekort en heeft vergaande bezuinigingen beloofd om de euro niet in gevaar te brengen. De tien Amerikaanse zendelingen die vastzitten in Haiti komen mogelijk snel vrij. Volgens bronnen bij de rechtbank in Port-au-Prince is uit onderzoek gebleken dat ze niets kwaads in de zin hadden. De tien zendelingen werden eind vorige maand gearresteerd aan de grens met de Dominicaanse Republiek. Ze hadden 33 Haitiaanse kinderen bij zich die bij de aardbeving wees zouden zijn geworden. Bij nader inzien klopte dat verhaal niet. De PvdA blijft zich verzetten tegen een nieuwe missie in Uruzgan. Daardoor lijkt het verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie kansloos. Gisteren werd een brief openbaar van NAVO-chef Rasmussen aan premier Balkenende. Daarin wordt gevraagd de F-16-eenheid in Kandahar te behouden. Het weer nog in de ochtend kans op wat sneeuw. Later op de dag van het noorden uit wat zon. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Voort. En jij bent erbij! CFM Vino a te ho aperto in mij O yo, que vedo Vino a te e con non lo so ma so che ades se tutto ciò che trovo io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 Bye!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 Would you let me open up? is ZFM. Zandvoort.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 Fine Miss Yo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 Van de winter. Soms droom ik ervan.